6 uur. Dit is Radio 1, met Jeroen Snel. Hebben wij ons lesje geleerd naar de nationalisaties van ABN AMRO en SNS Real. Bankendeskundige Peter Verhaar over de kritiek van de evaluatiecommissie... op de nationalisatie van SNS. Dat straks in Dit is de dag, nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Politie en inlichtingendiensten houden er rekening mee dat honderden extreem linkse demonstranten naar Den Haag komen tijdens de NSS. De top over bestrijding van nucleair terrorisme. Eind maart wordt in het World Forum in Den Haag de NSS gehouden. Onder andere president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel worden bij de top verwacht. Bij politie, justitie en inlichtingendiensten zijn alle verloven ingetrokken. Het is de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Verslaggever Robert Bas. Er gaan 22 pelotons van de mobiele eenheid trainen. En dat duurt nog de komende 3,5 week. Nou, daarbij worden ze geholpen door de Duitse politie ook. En dat gaat om de grote vrees die er is bij de politie in het land... is dat er vele linkse activisten zullen gaan komen naar Den Haag in die weken. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst verdenkt twee mannen... en een vrouw uit Soest en Amstelveen van grootschalige beleggingsfraude. Ze wisten bij klanten 43 miljoen euro op te halen met de obligatieleningen. Het geld zou worden belegd in Duits vastgoed, zegt het OM. Mensen konden daarin beleggen en de garantie kregen ze dat 100% van hun inleg... zou worden geïnvesteerd in onroerend goed in Duitsland. Maar het onderzoek laat zien dat slechts een fractie van dat deel... daadwerkelijk daarvoor gebruikt is. En euh, nou ja, dat de rest van het geld eigenlijk in de eigen zakken van de verdachte is verdwenen. Bij huiszoekingen is voor miljoenen euro's beslag gelegd op bankrekeningen, dure personenauto's en horloges. In een van de woningen is een vuurwapen gevonden. De Fiat organiseert een bijeenkomst voor de gedupeerden. De vijf Waddeneilanden zijn fel tegen een windmolenpark... voor de kust van Ameland en Schiermonnenkoog. Dat staat in een brief die de burgemeesters van alle vijfde eilanden hebben geschreven... aan minister Kamp van Economische Zaken. Volgens de burgemeesters komen op zo'n drie kilometer uit de kust... ongeveer 150 windmolens te staan. En wordt het windmolenpark zo'n zes kilometer breed. De eilanden zijn bang dat het windmolenpark nadelig is voor het belangrijke vogelgebied dat de Waddenzee is. Het park is volgens de eilanden ook in strijd met afspraken in het kader van de werelderfgoedlijst waarop de Wadden staan.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 Bij de fabriek in Deventer werken 215 mensen... En voor 165 van hen zou gedwongen ontslag dreigen. Volgens FNV Bondgenoten begint de staking om, vrijdagavond om 11 uur... en duurt die tot maandagochtend 7 uur. Het weer, nevelig, en periode met regen of motregen. In het noordoosten vanavond en vannacht mogelijk natte sneeuw. In het zuidwesten en zuiden gaat het stevig waaien... uit west tot noordwest bij minimaal rond 4 graden. Morgen overdag vrijwel droog, met soms wat zon bij 1 tot 7 graden. Voor de situatie op de weg, Kees Kwaks van de ANWB. Een vrij drukke avondspits in de regen. 170 kilometer file. Een opvallend daarin is de A4 vanaf Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Na een ongeluk bij Bergen-op-Zoom-Zuid, 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht... Ongeluk op de A7, Zaandam-Horen. Bij Zaandijk zijn twee rijstroken dicht, dat zorgt voor file. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen-Groningen... tussen de afrit Friese Palen en Marum, 4 kilometer na een ongeluk. Op de A7 Hoorn-Zaandam, bij Purmerend-Zuid, 3 kilometer. Daar is de rijstrook dicht. Vanwege de toestand op de A7 loopt het ook vast op de A8... vanuit Amsterdam richting Zaandam. Voor het Zaandam staat 3 kilometer.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 Kijk voor meer informatie op exactonline.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Oh nee, nog steeds die kneupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Hans!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 dit is de dag. Met Jeroen Snel. De Nederlandse bank kreeg harde kritiek te verstouwen... want na latere controle leidde tot de onvermijdelijke nationalisatie van SNS Reaal. Bankendeskundige Peter Verhaar is de gast. Remco Kuiper is cardioloog en gegrepen door gezond eten en gezond leven. Hij bivackeerde maandenlang bij een inheemse stam in Tanzania... en ziet grote voordelen in hun eet- en leefgewoonten. Hij schreef er een boek over. En vandaag verdedigt commentator Elma Draaier de stelling... wie in Nederland bijstand wil krijgen, moet ook Nederlands kunnen spreken. Als u wilt reageren, dat kan via Twitter met hashtag DIDD. Ja, de conclusie vandaag van de onderzoekscommissie... die de overname van SNS Reaal onderzocht, is hard en duidelijk. Nou, het is een heel scherp rapport. Conclusies liegen er niet om. Er zijn grote fouten gemaakt voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal. Falend toezicht van de Nederlandse Bank... en de te lakse houding van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank... fouten gemaakt, geblunderd. Het ministerie van Financiën heeft nagelaten... schoon schoon, schip, schip te maken. De Nederlandse Bank onderschatte de risico's. De leggers kijken nu recht ook naar de Nederlandse Bank. De staat heeft een kans laten lopen. Te laat gereageerd. Laat. De gast is bankredeskundige en lid van de Raad van Advies van SNS-Real. Peter Verhaar, goedenavond. Ja, bent u het eens met de kritiek van vandaag van de evaluatiecommissie? Ja, ik ben het volledig eens met de kritiek. En ondanks dat ik het ook zag aankomen dat, dat het zo'n harde kritiek zou worden... want dat is echt niet nieuw... ben ik over de toon van het rapport eigenlijk nog wel geschrokken. Dat is veel harder aangekomen dan ik had verwacht. De, de, de, met name de kritiek op de Nederlandse bank en het ministerie... zijn echt snoeihard. En gaan er nog koppen rollen? Nee, dat gaat niet gebeuren, want dat heeft de commissie ook gezegd. Het ging ze niet om de personen, het ging ze echt om de functies... De functie van de Nederlandse bank, de functie van het ministerie van Financiën. Dus er zullen geen schuldigen aangewezen worden. Dus zo Al, hard was het rapport ook weer niet? Ja, dat ligt allemaal aan, wil, wil je dat de koppen rollen? Of wil je nou eigenlijk dat er iets verandert in de structuur van het bankwezen? Hm. Het is wel zo dat er één persoon echt met name genoemde, dat viel me wel op. Het is de heer Schilder, die destijds toezicht uh, banken was. Dus echt verantwoordelijk ook was voor de, voor de, uh, de toestemming, voor de acquisitie van die ongerond goed partij. Vanuit de die, Nederlandse Bank. Vanuit de Nederlandse Bank. Die werd echt met name toename genoemd. Blijft... En ook in een zeer, zeer hard aangepakt. Ja. Hij zei, ja, de man heeft echt niet goed opgelet En heeft zelfs toestemming gegeven voor de overname nog voor die onderzoek had gedaan. Dus dat is een, dat is een, een ernstige aantijging. Maar vooralsnog gaat hij vrij uit. Ja, kijk, we willen altijd met z'n altijd graag dat mensen... in het. In het in het beklaagde buiten nee, terugkomen. Ja. Maar, maar daar ging het de commissie niet om. De commissie ging het echt om onderzoek te doen: heeft DNB goed gewerkt? Heeft minister van Financiën goed gewerkt? Het lukt goede doelen maar niet de controle van hun bestedingen helder te verantwoorden. De overheid wil nu zelf de controle op zich nemen. En de oertijd is een inspiratiebron voor cardioloog Remco Kuipers. Want die manier van leven kunnen we nog eh, van die manier kunnen nog een hoop leren. Wat staat er vanavond bij hem op tafel? We horen dat straks na half zeven. Ja, dan eerst die goede doelen, want de overheid moet goede doelen controleren op de besteding van hun geld. Dat is het advies van de commissie De Jong aan staatssecretaris Steven van Justitie. Voorzitter Jan-Jaap de Graaf van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Goedenavond. Goedenavond. U vertegenwoordigt eigenlijk de grote doelen in ons land. Ja, klopt. Van KWF, kankerbestrijding, tot en met natuurmonumenten. Ja, niet allemaal helaas, maar wel een groot aantal. Een groot aantal. Je zou eh, ja, dus kunnen concluderen... dat jullie zelf er niet in slagen die controle volledig uit te voeren. Nou, wij zijn in een aantal dingen wel degelijk geslaagd. Denk aan richtlijnen die we hebben voor directiesalarissen... voor openbaarheid, voor besteding van gelden. Uh, dat is allemaal goed gegaan, daar houden onze leden zich ook aan... Maar nog niet alles gaat goed. En ik denk dat het goed is dat daar nu ook weer aanvullende spelers voor komen. U bent blij als de overheid dan zelf inderdaad die controle ook gaat uitoefenen? Ik denk dat een overheid die ons onder andere helpt... als het gaat om fiscale faciliteiten voor goede doelen... het volste recht heeft om op toe te zien dat de organisaties die dat krijgen... Daar ook, goed, daar ook goed mee omgaan en goede dingen doen. En ik vind het bijzonder prettig dat een, een heel groot aantal... vaak wat kleinere organisaties... Die, zich ook, die ook geen lid zijn van onze organisatie, nu ook onder een zekere toezicht vallen. Want ja, als er één rotte af om de mand is, kan het de rest besmetten. En wie bedoelt u dan? Heeft u een voorbeeld? Ik heb geen specifieke voorbeelden. Ik ga geen organisatie met name toenaam noemen. Maar veel luisteraars maar ik, ik, ik denken... Ik constateer ja. wel dat er in Nederland zo'n 10, 20.000 goede doelen zijn. En daar gaat ook wel eens wat mis. Ja. En alles wat we kunnen doen om dat te voorkomen, is mij welkom. Ja, veel luisteraars denken natuurlijk aan Alp du 6, waar de oprichter ja, behoorlijk salaris euh, zich toe eigende. 160.000 euro. Um, dat soort situaties kunnen dan voorkomen worden... als ook de overheid uh, toezicht gaat houden? Ik denk in een combinatie van regels van de overheid... en ook natuurlijk zelfregulering binnen de sector... dat dat soort situaties voorkomen moeten worden. Ik denk dan met name aan modernisering van spelregels op twee punten. In de eerste plaats... Wat besteden we aan onze organisatie zelf en wat gaat eigenlijk naar het goede doel? Liefst zoveel mogelijk. Ja. En de tweede plaats, meer helderheid over de vraag waar het geld om precies naartoe gaat. Ja. Nu is er zo'n CBF-keurmerk, Centraal Bureau Fondswerving. Ja, Dat keurmerk wordt dan overbodig als de overheid, de overheid zelf gaat controleren? Dat zou kunnen. De commissie die daar nu voorstellen heeft gedaan, die heeft gezegd er moeten overheidsregels komen. Daar moet de filantropische sector voorstellen voor doen. Dan kan de overheid het wel of niet overnemen. En naarmate de mate waarin dat meer inhoud krijgt... moeten we nadenken over de vraag of er nog aparte keurmerken nodig zijn. Hmm. Want we moeten het ook niet allemaal administratief ingewikkeld maken... en voor de donateur onoverzichtelijk. Want het keurmerk kost ook weer geld, hè, als je als organisatie dat, uh, dat wil hebben. Zo'n keurmerk ook, kost ook geld. En ik denk dat zowel de donateurs, de mensen die aan ons geven... maar ook de organisaties zelf gebaat zijn met eenvoud. En het zou kunnen zijn, ik wil de gebeurtenissen niet voor uitlopen... dat een overheidscertificaat de plaats in zou kunnen nemen van keurmerken. Maar dat is een debat dat moeten we nog voeren. Oké, okay, dank u wel voor dit moment, Jan-Jaap de Graaf... van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Dag, Dan. De dag van Margje. Ja, Margje, uh, we werden wakker met uh, vervelend nieuws... als het gaat om Marco Bussato. Ja, ook ik las vanochtend dat hij een uh, TIA heeft gehad. TIA, ja. En ik schrok daar dus van. En toen vervolgens dacht ik, wat raar eigenlijk dat ik daar zo van schrik. Want ik weet natuurlijk dat elke dag mensen dit overkomt. Maar het, ja, Marco Bessato, een jonge vent. Uh, ja, en we kennen hem. Maar het is dan toch een soort ja. vriend van ons allen of zo. Tenminste, zo voelt het dan een beetje. Ehm... Um, en dat, uh, dat, dat, dat gevoel hebben heel veel mensen gehad. Want ik belde naar de Hersenstichting met wat vragen daarover. En ik was dus een van de vele journalisten die vandaag hun benaderde. En zo heeft de Tia van Marco Borsato ja, gek genoeg, ook een voordeel. Zo proefde ik bij Esther Hosli, manager hersenaandoeningen van de Hersenstichting. Ja, dat is heel goed. Ja, dan komt het weer even voor het voetlicht. Want er zijn uh, in Nederland ongeveer 29.000 mensen per jaar die een TIA krijgen. Dus het zijn er echt heel veel. Ja, het klinkt een beetje cru, maar dankzij Marco Bersato staat dan eigenlijk ja, de TIA weer op de kaart. Ja, dat klopt. Het is voor hem persoonlijk natuurlijk ontzettend vervelend en uh, ingrijpend. Maar wel goed dat er weer even aandacht voor is. Ik dacht dat hij best wel gezond leefde eigenlijk. Je kan wel een gezond leven, maar dan heb je nog geen garanties. Want um, het kan ook zijn dat uh, zij in zijn familie bijvoorbeeld. Een, uh, gewoon een gevoeligheid daarvoor zit. Ja, hoe moet Marco Borsato nu verder? Ik las net uh, vlak voor de uitzending al het bericht. dat hij vooral heel rustig aan moet doen. Nou ja, dat hadden we wel verwacht. Um, nou, anderen die zoiets overkomt. Wat, wat, ja, wat moet je nu de komende jaren? Een paar tips vroeg ik aan Hans Carpe, neuroloog ter Gooi ziekenhuizen Hilversum en Blaricum. Iedereen die een TIA gehad heeft, moet onmiddellijk naar de huisarts... en zich laten doorverwijzen naar de neuroloog voor een grondige analyse. Dat is stap 1. En dan moet er gekeken worden, is er iets bijzonders aan de hand? Als we dan weten of je hoge bloeddruk hebt, of suikerziekte, of een te hoog cholesterol... of dat je bijvoorbeeld rookt, dan moet je daarna die risicofactoren aanpakken. En optreden voor groot publiek, is dat aan te raden? Uh, nou, dat is niet in het algemeen af te raden. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet iets wat veel mensen in hun leven overkomt... dat ze uh, regelmatig voor groot publiek optreden. Dus daar kunnen we niet hele wetenschappelijke uitspraken over doen. Maar het is niet zo dat dat nou heel speciaal gevaarlijk is. Ja, en hoe straks verder met Marco Borsato en zijn gezin... want ook al voelde ik me een beetje dubbel over het feit... dat ik nou net als al die anderen ineens vandaag aandacht ga besteden aan een TIA... Uh, ik leerde er wel door dat mensen die zoiets op relatief jonge leeftijd meemaken... vervolgens een totaal ander leven hebben. Het is dus eigenlijk veel heftiger dan dat ik me eigenlijk uh, ooit had gerealiseerd. Je leven verandert echt totaal, vertelde Henk Bor mij. Hij kreeg op zijn twintigste drie keer een TIA en hij is nu 43. Het, het geeft je een enorme spanning, omdat je je afvraagt... kan het nog een keer gebeuren, wat gebeurt er dan... En... Uh, gaat het dan slechter met mij dan wat ik nu, wat er nu overkomen is. Is dat dan een angst die je eigenlijk vanaf dat moment elk moment van de dag met je meedraagt? Uh, die draag je zeker elke dag met je mee. Maar ook de, de, ja, de partner daaromheen, die draagt dat met zich mee. Want in dit mijn geval heeft mijn vrouw het bij mij zien gebeuren. En uh, die vraagt zich ook af van: wow, wat is dit? Dus Jeroen, dat is uh, veel heftiger dan dat ik dacht. Ja. Maar goed, we weten nu allemaal weer wat een TIA is... en ja. uh, hoe we dat kunnen voorkomen. En nog één belangrijk dingetje. De hersenstichting houdt heel toevallig, geloof het of niet... volgende week een collector. Kom bij u aan de deur. Marco Bursato is ambassadeur geworden, of niet? Ja, dat weten we. Niet. Zou kunnen. Een goed, goed idee, toch? Straks de burgemeester van Ameland... over de bezwaren tegen de plannen voor een windmolenpark... op de Waddeneilanden. Ja. En dit was de dag van het afscheid van ANWB-topman Guido van Woerkom. Na 15 jaar houdt hij het voor gezien als directeur. Maar een overstap als filelezer zit er niet echt in. Uh, nou, de hoogtepunt van de files uh, ligt wel achter ons. We hebben nu nog 86 uh, kilometer file, uh, 23 uh, meldingen. Nou, dat is niet heel slecht, toch? Dit was in ieder geval ook de dag dat de, Rot de Rotterdamse politie... een gekaapte leswagen aanhield. De rijinstructeur werd met een mes bedreigd en moest zijn auto afstaan. En iedereen die de leswagen door de stad zag scheuren... dacht misschien wel even aan Van Koten en de Bie. We gaan nu in z'n drie en dichter erop, hè. Als we gaan passeren, gaan we zo dicht mogelijk erop rijden. We gaan toeteren. Ja, nou, begin maar met toeteren. Ja, dat is niks. Toet, toet, toeteren. Even laten zien. Hier, kijk naar nou, die langzame slijmbal. Hier, ja, en dit is het geluid van het wit oor Dit was namelijk de dag dat zo'n diertje in Zevenaar in beslag is genomen. De politie kwam het aapje op het spoor na een tip... over de vijf gestolen gouden leelaapjes aapjes uit de apenhul. Maar dit wit oor -aapje is overigens niet gestolen... maar apen zijn nu eenmaal illegaal als huisdier... en dus werd hij in beslag genomen. Ja, de waddeneilanden willen niet dat er een windmolenpark... vlak boven Ameland en Schiermonnikoog komt. In de Noordzee dus. In een plan van minister Kamp van Economische Zaken staat dat er zo'n 150 windmolens moeten komen... van elk 140 meter hoog. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland, goede avond. Goedenavond. Ja, De windmolens moeten ten noorden dus komen van Ameland en Schiermonnikoog. Zijn ze dan ook uh, voor u te zien vanaf Ameland? Ja, ze zijn ontzettend goed te zien. Ehm... Um... Wij uh, gaan daar echt tegenaan kijken vanaf een afstand van een 3 uh, tot 6 kilometer. Ja, en uh, nu is dat even moeilijk in te schatten... maar is dat dan toch een groot gevaarte vanaf 3 tot 6 kilometer? Ja, daar kijk je echt uh, volledig tegenaan. En uh, overdag kijk je tegen een heel groot bord met windmolens aan... maar s'avonds uh, knippen er allemaal rode lampjes op. Dat wordt één grote disco boven de eilanden. En daar heeft u dan last van, s'avonds en s'nachts? Nou ja, uh, daar hebben wij last van. Maar uh, het past helemaal niet bij dit gebied. Nee. Wij, wij zijn niet tegen uh, offshore windenergie. Maar uh, de toeristen die naar uh, de Waddeneilanden komt, werelderfgoed, uh, uh, Natuurgebied, Waddeneilanden, die verwacht niet een industrieel windmolenpark. Nee, dus het is meer dan alleen de horizonvervuiling uh, waarom u tegen de windmolens bent. Ja, wij uh, weten ook dat er boven de 18 mijlzone ook een windmolenpark komt. Daar hebben we helemaal geen bezwaar tegen tot nu toe. Maar um, je, kunt niet, uh, je bedenkt niet dat je tegen het grootste Europa dat je daar een inzeel windmolenpark aanplaatst. U heeft nu een brief geschreven aan de minister. Uh, wat is de belangrijkste boodschap in die brief? Nou, de belangrijkste boodschap is dat wij zeggen... Um, want uit onderzoek is ook gebleken dat de economie... Uh, vanwege teruglopend toerisme met zo'n 20% terug kan, kan lopen. Als die windmolens nou, nou, daar zouden staan. gebied uh, waar uh, de meeste toerisme van Noord-Nederland zit... is dat een enorm uh, bedrag... En ja, ik denk dat een minister van Economische Zaken... nou niet de bedoeling heeft om de economie terug te dringen. Nee, heeft u hem een alternatief geboden... waar die windmolens dan wel zouden kunnen komen? Ja, nou ja, er zijn meer zoekgebieden. Ons advies het zal eerder zijn... Uh, ga in een industrieel gebied, zoals de maatvlakte, ga daar wat meer doen. De Waddeneilanden zelf nemen ook hun eigen verantwoordelijkheid. Want wij willen in 2020 als alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in energie zijn. Goed. Albert de Hoop van Ameland, dank u wel. Zeg het maar. Vandaag met commentator Elma Draaier, die de stelling verdedigt: wie in Nederland bijstand wil krijgen, moet ook Nederlands kunnen spreken. Ja. Nou Elma, het ministerie wil het nog niet bevestigen... maar Jette Kleinsma zou zoiets van deze strekking... morgen in de ministerraad willen brengen. Nou, dat is in elk geval niet morgen, maar het komt wel het in de ministerraad. Althans, vrijdag, volgens okay. de berichtgeving in de volkskant vanochtend. Die kwam uit het bericht dat uh, het voortaan in geval als een soort uh, verplichting komt... dat je een inspanning levert als je een bijstandsuitkering hebt... dat je je best doet om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. En dat is een afzwakking van het regeerakkoord... want daar stond nog heel robuust in... dat de beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde was... maar dat schijnt dan vanwege internationale verdragen niet te kunnen. Vind je dat jammer dat dat Dit wordt afgezwakt? Is... Nou, ik weet ook niet of dat... als er zulke internationale verdragen zijn... dan kun je daar heel weinig doen... terwijl zij de hele route gaat lopen... om die verdragen te veranderen. Dus daar zul je bij neer moeten leggen. Maar ik vind het wel heel goed dat uh, deze... Uh, nou ja, dat, dat je een inspanningsverplichting moet leveren... om Nederlands te leren. Daar ben ik enorm voor, ja. Want? Nou, omdat uh, het, eigenlijk is het heel raar dat het nooit gebeurd is. Ik denk dat wij in Nederland, uh, uh, nou tot diep in de jaren negentig, een beleid hebben gevoerd ten aanzien van... Nou, van vreemdelingen of mensen die hier nieuw zijn komen wonen... en, en hun taal, dat eigenlijk bol stond van paternalisme. Hè? Dat, het was zo, we namen het eigenlijk niet serieus. Hè? Want we zeiden, nou ja, u spreekt de vreemde taal helemaal niet erg. Wij gaan drietalige foldertjes drukken... en we vinden dat allemaal heel leuk en exotisch. En dat is paternalistisch, omdat je daarmee mensen eigenlijk uh, wegzet. Hè? Je behandelt ze niet als volwassenen. Je spreekt ze niet aan als volwassen burgers. Maar je, spreekt, je doet net alsof ze helemaal niet mee over te doen. Maar dus je kant, zet ze wel. Ja, het was wel een uh, gebaar van... jullie zijn welkom en we gaan jullie zo goed mogelijk helpen om je hier thuis te voelen. Nou, dat klinkt al behoorlijk paternalistisch, <laughs> dat, dat je mensen moet helpen om zich hier thuis te voelen. Eigenlijk was het een soort omgekeerd paternalisme, ja. om maar zo te zeggen. Het is natuurlijk, want nu wordt gezegd dat dit heel bemoeizuchtig is. En er wordt gerept van een oorlog tegen de, de, de bijstands, mensen die van de bijstand moeten leven. Maar dat is natuurlijk onzin. Ze worden serieus genomen en ze worden ook aangesproken... dat het volwassen burgers zijn die ook, net als wij ja? allemaal... iets moeten doen voor het geld dat ze krijgen. Is het niet zo van, we gaan eens even die mensen in de bijstand pakken... en uh, ja, heel kritisch benaderen? Ja, nee, zo, wordt dat Beetje nu, zo wordt dat natuurlijk nu... Geworden. Gebracht. Maar ja, volgens mij moet het kabinet en ook de Tweede Kamer het ook doen, toch het poot stijf houden. Want ik denk dat uiteindelijk iedereen hier beter van wordt. En niet in de laatste plaats de mensen die in de bijstand zitten. Ja, dus de mensen in de bijstand, die moeten uh, Nederlands leren. Hoe, hoe wordt dat gecontroleerd? Dat ja, ze dat dan voldoende zouden spreken, zouden begrijpen? Ik wou dat ik het wist. Daar is dit bericht in ieder geval heel vaag over. Het enige wat ik hieruit kan opmaken is, als je dat niet doet, dan word je voor drie maanden uh, gekort. Dus als je niet bereid bent om Nederlands leren of een diploma te halen. Dan krijg je drie maanden. Maar zover dan... wil het kabinet waarschijnlijk straks niet gaan. Want dat regeerakkoord wordt afgezwakt. Ja, dat wordt afgezwakt. Ja, ja. Daar was het echt een voorwaarde. Dus ja. dan krijg je überhaupt geen bijstandsuitkering. Nou, dat is ook maar heel cru natuurlijk. Maar dat er een soort dreig mens zit van. als u niet uw best doet, dan, uh, dan gaan we uw drie maanden korten. Dat heet dan prachtig in dat wetsvoorstel: 100% korten. Ja. Ik bedoel, 100%, dat is dus ja. niks. Hè? Uh, nee. ja. Maar heb ja. jij dan voor ogen om welke mensen het zou kunnen gaan? Die dan uh, nu echt ja, denken: van ja, ik moet Nederlands gaan leren. Ja, nou ja, dat zijn uh, obviously de mensen die dat de Nederlandse taal niet goed leren. En het zou bijvoorbeeld ook uh, ontzettend fijn zijn... voor heel veel vrouwen die in een enorm isolement verkeren. Als die nu de vrouwen, de migrantenvrouwen die Eigenlijk die altijd binnen zitten, krijgen, nooit het huis precies, uitkomen. Als die de verplichting krijgen om de taal te leren... ja, dat kan een, een eerste stap zijn om, om wel een beetje mee te doen... en een, misschien ook wel wat prettiger leven te hebben dan binnen het huis Want als ja. ze dan iets van de Nederlandse taal begrijpen... dan is de bijstand niet de enige optie, dan zouden ze inderdaad ook een baan kunnen ja, gaan zoeken. Ja, voorkomen terecht, uh, zegt het gemeente ook. Dit is een stap op, weg, op weg naar het werk, ja. eventueel. Kijkend naar het de werk. bijstand. Uh, Nederlandse taal is niet het enige probleem voor jou, hè? Nee, nou, uh, wat ik wel interessant vond in aan dit, uh, dit hele wetsvoorstel... dat is volgens mij ook nog bijna niemand opgevallen... dat hier de, de, de alleenstaande bijstand ouder, en dat is meestal de moeder... met kinderen onder de vijf, ook verplicht wordt te solliciteren. En dat is een heel heet hangijzer altijd mm. in Nederland. Het debat is ook minimaal 25 jaar oud en steeds, euh, nou dan moet ze alleen maar een cursus volgen en dan hoeven kinderen, als je kinderen hebt onder de vijf hoeft het niet dan weer wel en dan weer Maar nu staat er dus echt heel erg zwart op wit. Die moeten ook zijn gewoon sollicitatieplichtig. En volgens mij is behalve Arie Slob van de ChristenUnie, is, die heb ik in een interview erover gehoord, maar verder is er nog niemand opgevallen. Dat vind ik zo opmerkelijk, want normaal barst daar een enorm debat over. Want je vindt dat prima dat deze uh, moeders uh, geprikkeld worden om ook om precies dezelfde reden als wat ik net doen. zei. Dat je, je, je zet vrouwen enorm weg. Als je ze, en, en je neemt ze er niet serieus als je zegt: ga jij maar, blijf jij maar lekker thuis zitten. En bij bijstandsmoeders is dat het nog het, het kwalijke dat hun kinderen daar ook de gevolgen van ondervinden. Dus om die reden is het ook. Uh, om heel veel redenen, maar om die reden ook een uh, heel goed idee. Elma Draaier, blijf nog even bij ons. We ja. praten straks met cardioloog Remco Kuipers over zijn boek Oerdieet. Dat geen dieetboek genoemd mag worden.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Zeker nu. Want tot en met 1 februari krijgt u 3-voude glas voor de prijs van dubbelglas. Dus drie voor de prijs van twee. Kies ook daarom voor kozijnen van Belisol. Kijk op belysol.nl. 876543. Ja, ook de BMW 320DC Dan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Dit is Radio 1. Het is half 7, bijna. Tijd voor het NOS Journaal met Ewout de KPN moet een boete van bijna 30 miljoen euro betalen... omdat het bedrijf concurrenten heeft benadeeld. Dat heeft Toezichthouder, Autoriteit, Consument en Markt bepaald.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 Politie en inlichtingendiensten houden er rekening mee dat honderden extreem linkse demonstranten eind maart naar Den Haag komen tijdens de NSS, de top over bestrijding van nucleair terrorisme. Onder andere president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel worden er van op verwacht. Bij politie, justitie en inlichtingendiensten zijn alle verloven ingetrokken. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst verdenkt twee mannen en een vrouw uit Soest en Amstelveen van grootschalige beleggingsfraude. Ze wisten bij klanten 43 miljoen euro op te halen. Het geld zou worden belegd in Duits vastgoed, maar de drie staken het grootste deel in eigen zak. En de vijf watteneilanden zijn fel tegen een windmolenpark voor de kust van Ameland en Schiermonnikoog. De burgemeesters zijn onder meer bang dat het park nadelig is voor het belangrijke vogelgebied dat de Waddenzee is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En aangeschoven is Willemijn Hoeberg voor het weer. Vanuit het westen trekt er een nieuwe neerslagzone over ons land. Op de meeste plaatsen levert dat regen op... maar vooral in het noordoosten en oosten kan er ook af en toe wat natte sneeuw vallen. En daar kwamen vandaag overdag en ook nu nogal meldingen van binnen. In combinatie met temperaturen rondom het vriespunt zorgt dat lokaal voor gladde wegen. De minima vannacht in het zuidwesten pakken met een graad of vijf wat hoger uit. Er is weinig wind uit veranderlijke richtingen... kan plaatselijk ook wat mistig worden of nevelig. Morgen trekt de neerslag weg. Op de meeste plaatsen verloopt de dag dan bewolkt en opnieuw nevelig... met soms wat mist, maar in het zuidwesten schijnt af en toe de zon. Het wordt daar een graad of zeven tegen temperaturen... die in bijvoorbeeld Groningen maar nipt boven het vriespunt uitkomen. En ook morgen overdag is er weinig wind uit uiteenlopende richtingen. Zaterdag is het bewolkt en regenachtig... met in het noordoosten en oosten weer kans op natte sneeuw of sneeuw. Zondag lijkt het overdag droog te blijven... maar de verwachting is tegen die tijd vrij onzeker geworden. En Kees Kwaks van de ANWB heeft nog verkeersinformatie. 80 kilometer is er nog over van deze avondspits. De A7 Herveen Groningen bij Marem, 5 kilometer na een ongeluk. De A8 Amsterdam-Zaandam, verklapend in Zaandam 2 kilometer. Daar zijn de rijstroken inmiddels weer vrij. De A12 utrecht Den Haag, een aanrijding bij Nieuwebrug. Dat levert 4 kilometer file op vanaf Harmelen en een afgesloten rechte rijstrook. Ten slotte de A50 Eindhoven-Os, bij eerder 4 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dit is de dag. Met Jeroen Snel. Remco Kuipers woonde lange tijd in Tanzania... tussen de jagers en verzamelaars... en hij probeert nu die manier van leven te kopiëren... Met bankerdeskundige Peter Verhaar bespreken we de kritiek... van de evaluatiecommissie op de nationalisatie van SNS Reaal. De grote vraag is nu of we onze les hebben geleerd. En verder te gast Elma Draaier, onze commentator... en natuurlijk mijn collega Markje Fiksen. En als u iets kwijt wilt over deze uitzending... dan kan dat via Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD. In 2006 gaat het roer om. SNS koopt Bouwfonds Property Finance van ABN Amro. Bankverzekeraar SNS Reaal krijgt van het ministerie van Financiën een kapitaalinjectie van 750 miljoen euro. Geld is bedoeld om de financiële positie van de bank te versterken. De minister heeft echt van alles geprobeerd. Allemaal niet gelukt. Gisteravond werd duidelijk dat deze stap onvermijdelijk was geworden. Weer een bank die gered moet worden met belastinggeld. Ik heb SNS Reaal ook genationaliseerd... De Nederlandse bank en het ministerie van Financiën reageerden veel te traag op de problemen bij SNS Reaal. Dat vindt de onderzoekscommissie die de overname van SNS Reaal in februari 2013 heeft onderzocht en vandaag haar bevindingen presenteerde. Die nationalisatie die kostte ons als belastingbetalers 3,7 miljard euro en dat had voorkomen kunnen worden als we dus veel eerder hadden gegeven ingegrepen. Peter Verhaar, bankendeskundige, lid van de Raad van Advies ook van SNS Reaal. Dat had dus voorkomen kunnen worden? Nou ja, dat is wel wat de commissie opschrijft. En dat is best een opmerkelijke conclusie natuurlijk. En... Uh... Ik denk dat, dat de commissie gelijk heeft. In eerste instantie had natuurlijk die vergunning in 2006... eigenlijk nooit gegeven moeten worden. De vergunning voor de, vergunning de overname. Voor de, voor de overname van door dat hele kleine SNS. Het was een heel klein bankje. Die vooral spaargeld aantrok en hypotheken uitzette. En, en ja, die verder eigenlijk nauwelijks omvang had. En die kocht van die hele grote ABN AMRO een hele grote portefeuille met met, uh, met goed waar ze helemaal geen verstand van hadden. Dus het is al zeer opmerkelijk dat die vergunning sowieso gegeven werd. Had die niet gegeven geworden, dan was het geen probleem geweest. Maar goed, in 2008 kwamen ze opnieuw in de problemen. Ze kregen toen die 750 miljoen uh, staatssteun. En je zou verwachten dat dan het ministerie van Financiën zegt... oké, okay, we geven jou steun, maar we verwachten wel van jullie... dat je wat eraan gaat doen. En achteraf is gebleken dat er helemaal niets gebeurd is, behalve dat er een, euro com een commissaris is neergezet bij, uh, bij SNS Real. Ja, wat je had verwacht is dat uh, in 2008 die kredieten uh, aangepakt zouden worden. Dat men getracht had destijds of een koper te vinden uh, voor die kredieten. Of dat men al toen al geprobeerd heeft die, die, de bank kleiner te maken. Ja. dat is allemaal nog niet gebeurd. En, ja, en toen kwam ook nog dat SNS Riaal niet alleen maar het bouwfonds overkocht... maar ze deden nog twee grote overnames in de verzekeringswereld. Onder andere Zwitserleven. Heel bekend bij iedereen natuurlijk van het Zwitser Het gevolg. gevoel. Ja, ja. Ja, dus een aantal overnames. Geen te weinig deskundig. Dus zeg maar overmatige groeiambitie. Ja, ja. En dan dat noemt de commissie een giftige cocktail. Heeft dat nou te maken met de persoon die op dat moment bij SNS aan het roer stond? Nou, dat heeft uh, bijna altijd met de persoon te maken. Ja. Het, uh, dit gaat niet uit zichzelf. Uh, de Van Keulen werd in 2006 aangezocht door de commissarissen... Omdat de commissaris, let op, de commissarissen vonden dat de bank eigenlijk een te saai imago had. En mee zou moeten gaan in de vaart der volken. We moeten wel realiseren, dat was de tijd dat, groei, dat we enorme groei hadden. Dus... En SNS bleef achter, zoals SNS de was, de, was ja. de vierde bank, en was ja. relatief klein en bleef achter. Dus de commissarissen vroeg ook expliciet aan Van Keulen. Je moet ons groter meenemen, maken. je moet het groter maken. Expansiedrift. Ja. Ja. Toen, uh, hij kreeg een enorme zak met geld. Omdat uh, in 2006 SNS naar de beurs is gegaan. En daar hebben ze veel geld voor gekregen. En zoals het vaak gaat, geld brandt in de zak. En dus dat, dat moest eruit? Dat moest eruit. En ja. dat is toen uh, gebeurd door die overname van die orontgoedportefeuille. Ja. Ja. Dus, uh, dus jouw vraag, is het een persoon? Ja, voor ja. een deel zit het altijd in personen die die ze zelf toch uh, overschatten. Dat aan de kant van SNS Reaal. Aan de andere kant zeg je, nou, de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën... die hebben gek genoeg uh, toestemming gegeven. Ja, Mijn vraag is dan wel, hadden zij op dat moment... de juiste informatie? Heeft SNS op dat moment niet misschien... een te rooskleurig beeld neergezet? Nou, voor, voor een deel schrijft de commissie... Dat, dat, uh, dat de SNS een te rooskleurig beeld heeft gegeven. Ze schrijven ook, en dat is eigenlijk het, het opvallende... dat DNB... Uh, niet meer onderzoek heeft gedaan... dan de informatie die ze kregen van de SNS... Dat werd gewoon aangenomen dat is, dat, dat als dat werd aangenomen als voor, voor waarheid. Ja. En dat is raar, want als je neemt dat Amin Amro... die de verkoper was van die goed portefeuille, die stond ook onder toezicht van een Nederlandse bank. Ze konden dus alle informatie opvragen. Ze konden precies weten of daar goede leningen in zaten... of slechte leningen Want daar in zaten. zaten niet alleen goede leningen in. Daar zaten... Ja, nauwelijks goede leningen. Nee. Dat is er achteraf natuurlijk. In 2012 is die conclusie wel gerechtvaardigd. Maar de Nederlandse bank had het allemaal kunnen weten. Ze waren ook gerechtigd om die informatie op te vragen. Wat is, is dat de reden dat ze zo lax hebben uh, toegekeken... Ja, en maar die handtekeningen hebben gezet? Ja, dat is, altijd, dat is natuurlijk speculeren. Uh, ik weet het voor een groot deel dat de Nederlandse bank... erg blij was dat de Nederlandse banken groot waren. Dat zag je ook bij de, toen ABN AMRO gesplitst werd door drie banken. Daar was de Nederlandse bank erg op tegen. Men wilde graag een nationale kampioen hebben. De Nederlandse bank heeft zelfs nog voorgesteld om ING en ABN AMRO te fuseren. Om een nog grotere Mega, ja, bank te ja. krijgen. Dus men, men wilde graag grote banken. En dan is het prettig dat de SNS ook een grote bank wordt. Draaien. Ja, zo net zei je, dat het zit altijd in mensen. Dat is absoluut waar, denk ik. He? Ja. Mensen hebben ambities en hebben ideeën ja. en noem om. precies Zeg je dat ook over de Nederlandse Bank? Zit ja, het dat... daar ook in mensen? Ja, dat zeg ik ook. En dat, het werd gegund. Ja, nou ja, ik, ik, de Nederlandse Bank heeft natuurlijk... Uh, heeft meer status in de wereld... als zij toezichthouder is op grote belangrijke banken in de, uh, in de wereld. Nee, maar en mensen. Ja, maar goed. En dat, dat zie je natuurlijk ook. Dat de bankpresident Wellink wil natuurlijk ook graag... een belangrijke bankpresident ja. zijn. En als je... was is goed ja, voor zijn aanzien. Het is ja. goed voor je aanzien. Ja. Maar dat is ook heel menselijk. Dat moeten we ook... Dat moet niemand ondersteund. stoel oh. of bankers Goed, dat maar, erop, ja. maar een toezichthouder zit er niet om groot te worden. Een toezichthouder zit er niet voor zijn eigen plezier. Die zit er als poortwachter namens ons spaarders. Ja. Namens ons van het betalingsverkeer. Dat is toen vergeten. En dat is denk ik vergeten. He, hebben wij die les uh, geleerd, ook na het rapport van vandaag? Uh, ja, al veel, langer, al veel langer. Je moet echt wel constateren dat, uh, dat met de komst ook van, uh, van minister Dijsselbloem... dat er toch een hele andere wind is gaan waaien. We zijn veel strenger. Maar ook in Europa zijn we veel strenger geworden voor banken. Er staan allerlei maatregelen op dit moment op de, op de rol. Ik denk bijvoorbeeld aan meer buffers voor de banken... zodat ze makkelijke verliezen kunnen accepteren. Er staat op de rol dat als er weer een bank in de problemen komt niet alleen de aandeelhouders moeten gaan betalen... maar ook alle obligatiehouders. Dat is niet gebeurd bij de SNS. He. Toen was het aandeelhouders met de staat? Het was het aandeelhouders, de achtergestelde obligatiehouders... en wij als belastingbetaler. De obligatiehouders van de SNS zijn eigenlijk vrij met de schrik vrijgekomen. Dat zal in de toekomst niet meer gebeuren. Nee, want die, die zullen meegaan Die aandeelhouders hebben er toen nog geld in gepompt... in de hoop dat die banken overeind ja. bleven en niet genationaliseerd. Ja, hoefde precies. te worden. Dat gebeurde uiteindelijk toch. Ja, maar aandeelhouders die, die hebben alles verloren. Maar Het's dat, dat, hoort, ook, dat ja. hoort bij het... Dat hoort bij je rol als want De vraag is natuurlijk, na het rapport van vandaag... maken ze nog een kans om iets van hun verloren geld oh, terug te krijgen? Dat is, een, dat is een hele lastige vraag. En die zou je eigenlijk aan, natuurlijk aan de VEB moeten stellen. Die natuurlijk op de dit moment... van effectenbezitters. effectenbezitters. Die natuurlijk bij de Ondernemerskamer een zaak hebben lopen. Ik moet wel zeggen... Ik, ik, het rapport geeft niet zoveel extra ammunitie voor de VEB. Want uh, de, com de commissie... Zo hard is het dan ook weer niet. Nee, de commissie zegt heel duidelijk dat het besluit tot nationalisatie 1 februari 2012 onvermijdbaar was. Ze zeggen alleen, het, in 2009 was het nog te voorkomen geweest. Dus de enige kans die de VNB wel maakt is dat ze zeggen, maar we gaan de DNB aansprakelijk stellen. Nou, dat wordt heel spannend, want ik denk... Het is denk ik nog niet vaak voorgekomen... dat een toezichthouder echt aansprakelijk gesteld wordt. Mocht dat het geval zijn... dan draaien wij natuurlijk als belastingbetaler er wel weer voor op. Want de Nederlandse Bank is ook van ons allemaal. Tot slot, je zit zelf in de Raad van Toezicht van SNS. Is ja. de SNS alweer op het goede spoor? Vind ik wel. Uh, ik vind sowieso dat uh, bij alle banken is, is nieuw management gekomen. Die toch op een heel andere manier nu kijken naar het bankwezen. Waarbij uh, ja, een meganormale groei niet voorop staat. SNS heel duidelijk. Ze moeten hun verzekeringsactiviteiten verplicht afstoten. En als je de topman van Olven hoort. Die wil eigenlijk weer terug naar de SNS van voor 2006. Lekker een saaie bank, bank. Een saaie maar bank. Maar wel degelijk dicht bij en, de en consument. Ja. Dus Die we z kunnen vertrouwen. De bank op de hoek. Als ik het zo mag zeggen. Zijn er nog banken in Nederland die gevaar lopen? Uh, nou ja, we hadden vier grote banken en ze zijn alle vier zijn ze nu in de problemen gekomen, min of meer. Uh, de, uh, maar ja, niet zodanig uh, dat nee, er nog één bank die nog op het, die nog uh, de Rabobank die heeft die is onze grootste vastgoedfinancier en vastgoed is wel altijd de reden voor waarom het misgaat. Ja. Dus we zullen zien. We krijgen in september de uitkomst van de stresstesten en de dan Rabobank... zullen we dan weten of de Rabobank ja. gezond is of niet. Of niet. Dus, of niet. dus ja. dat is afhankelijk. Maar dat is echt speculeren. Peter Verhaar, dankjewel. Dit is de dag van 6 tot 7 op Radio 1. When me The door. Will you still need me? Will you still feed me when I'm sick?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 64 van The Beatles. Over een paar minuten loopt het ultimatum af... dat de Oekraïnse oppositie heeft gesteld aan de regering. Er liggen drie eisen op tafel. Het ontbinden van de regering... vervroegde verkiezingen en het terugdraaien van de antidemonstratiewetten. In Moskou, NOS-correspondent Geert Koerkamp... je volgt het vanuit Moskou. Hoe, hoe is de laatste stand van zaken? Zijn ze al met elkaar in gesprek? Ze zijn met elkaar in gesprek, ja, maar wat daar precies gebeurt... achter de deuren van het presidentiële apparaat... daar is geen informatie over naar buiten gekomen. En daarom merk je dat Kiev nu toch een beetje met ingehouden adem afwacht. Er komen steeds meer mensen naar dat centrale plein van de onafhankelijkheid. De oppositie heeft ook opgeroepen om daar tegen acht uur lokale tijd... massaal aanwezig te zijn, dat is over ruim een uur. En tegelijkertijd zie je ook dat in de straat verderop waar die, die rellen de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden... Uh, waar de afgelopen uren, eigenlijk de, de, het grootste deel van de dag... een staakt het vuur in acht is, ga, in acht is genomen op verzoek van de oppositie... Uh, dat men daar ook de, de barricades weer verstevigt... in afwachting van wat gaat komen. En wat gaat komen, dat hangt voor een groot deel af... van hoe die gesprekken uh, straks aflopen. Ja, en als dat slecht afloopt... dan kan dat vanavond nog wel tot een uh, geweldig offensief dus leiden. Nou, de, de tekenen wijzen daar niet op. Uh, want het is natuurlijk de vraag waar dat offensief toe zou moeten leiden. Uh, he, als er weer uh, stenen gegooid gaan worden naar de politie. En de politie gaat weer charges uitvoeren op één en dezelfde plek. Want uh, laten we wel wezen, wat we afgelopen dagen uh, wat we hebben gezien... dat dat speelt zich af op één plek in het centrum van Kiev. 100 bij 100 meter en niet daarbuiten. Uh, dat, dat zet niet zoveel zoden aan de dijk. Uh, men kijkt natuurlijk toch van beide kanten naar een mogelijkheid van een politieke... Yeah. Oplossing. Als die nu niet meteen is, uh, nu niet meteen is dan, dan zijn er misschien aanwijzingen dat die misschien zou kunnen komen. Een van die aanwijzingen is dat er komende dinsdag een uh, spoedzitting van het parlement is. Daar zou bijvoorbeeld in sprake kunnen komen uh, het, het uh, aftreden van de regering, een motie van wantrouwen. Uh, die is nu niet haalbaar omdat de partij van Janukovic, van de president, het parlement controleert. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er een soort compromis wordt gevonden. Uh, waarin die partij ook meestemt en, uh, en ook op die manier een beetje kan worden afgeblazen en een escalatie kan worden voorkomen. Dus mogelijk een aantal van die punten die dan wel ingewilligd worden. Ja, dus af, af, ontslag van de regering, ja. uh, dat, dat, dat zou dus kunnen. Dat, dat zou een knieval zijn van Janukovic. maar wel uh, met als doel om de situatie niet te laten escaleren. Uh, iets anders, uh, vervroegde verkiezingen, uh, daar zal die waarschijnlijk niet aan willen. Uh, en ook uh, het intrekken van, uh, van wetten die vorige week zijn aangenomen, die demonstreren uh, in Oekraïne een stuk riskanter maken dan het al was. Uh, daar is ook geen teken van dat die ja. zouden worden ingetrokken. Oké. Okay. Okay, nou, misschien een ontbinding van de regering dan. Uh, we wachten af. Geert Groot, Koerkamp vanuit Moskou. Dankjewel. Food! Food! Food! I got food! More relish. More. More. More. And the pickles. Oh, don't forget the pickles. I'm hungry. Well, here old-timer. Wilma, Remco Kuipers, dokter en schrijver van het boek Het Oerdieet. U pleit er een beetje voor dat we moeten gaan eten... zoals Fred en Wilma Flintstone dat deden. In het stenen tijdperk. Ja. Waarom? Omdat onze genen zeg maar, nog steeds in het uh, stenen tijdperk uh, zich bevinden... Zeg maar, sinds uh, de begin van de landbouw, ongeveer 10.000 jaar geleden... is er eigenlijk op evolutionaire schaal maar heel weinig tijd verstreken. En onze genen hebben zich nog niet kunnen aanpassen... aan onze nieuwe manier van eten... die eigenlijk in de afgelopen 10.000 jaar uh, ja, steeds sterker is veranderd. Ja. En daardoor worden we ziek. Want wat aten ze toen, 10.000 jaar geleden... Nou ja, eigenlijk kun je zeggen dat men toen alleen maar at... wat er in, natuurlijk in de natuur te vinden was. Ik bedoel, als je Wilma en Fred voorstelt in hun grottenwoning... ze gingen naar buiten en daar was niet meer dan groente, fruit en wild te vinden. En uh, nou ja, wat we tegenwoordig eten, dat zijn toch veel meer um, industrieel bereide voedingsmiddelen... die er heel anders uitzien dan uh, onze voeding toen. Maar was het menu van Fred en Wilma niet te eenzijdig dan? Nou, als je eigenlijk. Dat is eigenlijk wel de, de kritiek op mijn uh, dieet af en toe. Of op mijn, mijn boek uh, af en toe. Dat uh, het eenzijdig zou zijn wat ik voorschrijf. Maar onze jagenverzamelaar uh, voorouders aten natuurlijk juist enorm divers. De ene dag was het, was het. Of het ene seizoen was er niet meer dan groente uh, te krijgen. De andere moment was het vlees en vis. En op sommige momenten moesten ze zich alleen maar te goed doen aan knollen. Want dat was natuurlijk hun laatste voorkeur. Maar ook die aten ze. Ja, maar als wij dus eten zoals. 10.000 jaar geleden. Zouden we dan gezonder zijn nu? Ja, dat is wat eigenlijk wel eens, eigenlijk vrij breed is aangetoond. Je ziet dat ongeveer 10.000 jaar geleden... met het begin van de landbouw bepaalde welvaartsziekten hun in intrede doen. Dat mensen ook echt met de introductie van de landbouw... korter gingen leven, er ongezonder gingen uitzien. Dat zie je ook terug in, in fossielen, dus in botten. En als we dus weer terug zouden gaan naar die manier van leven, kom je, voorkom je vooral dat mensen op jonge leeftijd welvaartziekte krijgen. En dat is wat ik als cardioloog en opleiding ook veel in het ziekenhuis zie. Ik zie mensen van 35 van 40 die niet eens. Uh, heel erg zwaarlijvig zijn, maar wel al op jonge leeftijd een hartinfarct hebben. Of de TIA, hè? zoals Marco Besato, waar we het net over hadden, Markje. Ja, maar misschien houdt hij zich wel aan dit dieet. Maar ik had wel een andere vraag. Ja. Men moest ook veel meer, of die, die, die, die, die, die flinsters moesten zich ook veel meer bewegen. Nee, met die, die toen... auto, met die benenwagen. Ja, daarom. <lacht> nee. Dat was heel veel werk. Nee, maar om dat eten te verzamelen, werd er ja. natuurlijk... Gejaagd is, Ligt daar ja. niet veel meer de oorzaak van het feit dat, dat, dat men dan toen gezonder was? <lacht> Nou, veel meer wil ik eigenlijk niet zeggen. Natuurlijk ligt daar ook een belangrijk punt. En het grappige is eigenlijk dat als je al die grote studies bekijkt... naar nou, hoeveel doet bewegen nou op je, op je lichaamsgewicht... nou, dat is voor heel veel mensen die zich enorm met bewegen... inspannen om uh, gewicht te verliezen, is dat vrij teleurstellend. Want wat er gebeurt letterlijk bij inspanning... is dat je eigenlijk je vetweefsel verbrandt... maar omdat je je veel inspant, gaat je lichaam daar zich op aanpassen... en die gaat spieren aanmaken. Dus uiteindelijk is het gewichtsverlies daar niet zoveel mee. Misschien een paar kilo. En de grootste winst is toch te behalen in een Zondere voeding. Ja, u bent uh, lange tijd en uh, meerdere malen in Afrika geweest. Daar heeft ja. u alle ideeën opgedaan voor het boek uh, dat uh, deze week uh, is uitgekomen. Het boek Het Oerdieet. Ja. Zelfs recepten uh, staan er ook in. Mm -hmm. Maar in Afrika heeft u ook geleefd, een beetje als een oermens, zegt hè? Ja, nou ja, dat was een, dat is een beetje mijn stijl. Ik wil dan ook echt wel wat ik wat ik een beetje staven basics. met de werkelijkheid. Dus ik ben een, ik, ja, er zijn meerdere mensen die dit beweren. De meeste doen dat op basis van ja boekenwijsheid. Maar ik dacht, ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik wil dan ook echt zien wat er gebeurt. En ik wil ook echt uh, monsters terugnemen. Dus monsters zijn dan uh, bloedstempels of, of, of moedermelk en een stukjes navelstreng. Ik heb uiteindelijk zelfs hersenweefsel en vetweefsel mee teruggenomen. Om echt allemaal te laten onderzoeken in de, in de academische centra. Van wat zit daar nou in? Kun je dat in terugvinden wat die mensen eten? En zijn er dan ook verschillen met, onze, met, met de Westerse en, mensen? En wat was de uitkomst? Nou, dat er grote verschillen zijn en dat de voeding een hele belangrijke parameter is voor eigenlijk de samenstelling van je lichaam. Je bent wat je eet, is echt een heel belangrijke. Uh, maar voor gezin. uzelf, u, u ging terug naar de oertijd eigenlijk. Uh, ja. Maar waar was dat in Afrika? Nou, ja, ik zou het eigenlijk niet willen verklappen, maar er is nog een stam midden in Afrika, naar Oost-Afrika, de Hazabi, die nog echt leven zoals uh, ja, in de steentijd. Letterlijk gezien leven ze in de steentijd. Welk land? Tanzania, Centraal-Tanzania. Centraal Tanzania. En, en daar kwam u aan en toen verwelkomden ze u met open armen. Nou, <laughs> ik, had, ik had een tactische move gemaakt. Ik had hun een, een lokale priester, had ik van tevoren contact mee gemaakt. Die zei: Kun je me introduceren? Kun je aankondigen dat er geïnteresseerd iemand langskomt? En die had al wat contacten gelegd. Dus u was welkom. Ik was zeker welkom. Ze vonden het heel interessant. Maar ja. u kwam misschien met bijna niets, want u had uh, niets nodig, want u ging terug naar de oertijd. Absoluut. Maar het betekent dat niet slapen op een bed, niet douchen, geen toilet? Um, zo ging het daar wel. Een toilet was er zeker niet. Douchen was er ook zeker niet. Drinkwater was ook iets wat je eigenlijk... Nou, ik heb het uiteindelijk maar meegenomen. Want mijn ervaring was toch, als je echt uit een plas gaat drinken... krijg ik daar wel last ja, van. En water is wel de eerste behoefte ja. om in leven te blijven. Ja. Maar, maar, maar het ging u goed af? Het ging me... Ja, ik vond het En hoe lang heel... heeft u dat gedaan? Uh, ja, ik heb mijn jongensdroom weer twee dagen geleefd daar... Al twee dagen maar. En Nou, twee dagen zoals je het net beschrijft. Zoals je okay. het beschrijft, met het echt teruggaan naar... en helemaal met die, met die mensen meeleven. Maar wat had u dan concreet? Um, we hadden toen een, ja, een boomkaviaar Die hadden we gevangen. En een aantal uh, ja, kaviaars. zijn we net iets kleinere beesten. Dus je bent echt aan het toekan, jagen toekan geslagen. eieren. Ja, we zijn echt ochtends vroeg op jacht gegaan... in een uh, ja, groep met negen mannen... Terwijl de vrouwen die mochten, ja ik mocht ook mee met de vrouwen, die waren honing uit een boom aan het hakken. Maar dat, die deden meer rustig aan. Maar de mannen waren echt met z'n negen op jacht... en ik mocht met die groep de hele dag mee. Elmer Rijn. Nou, het klinkt allemaal schattig en vooral heel erg... Jean-Jacques Rousseau zou ik maar zeggen. Hè? Heel romantisch. Maar die overgang van, van jager-verzamelaar naar landbouw... is ook natuurlijk niet voor niks geweest. Toch? Dat heb ik altijd begrepen. Ik ben geen kender, maar dat heb ik altijd begrepen. Omdat de, de wereldbevolking destijds... kon niet meer gevoed worden van dat dieet. Dus is, is, zijn onze verre voorouders aan het landbouwen geslagen. Dus hoe gaan we dat dan doen als we zoveel eten? Is er niet als we, de, als we minder van de landbouw gebruiken? We moeten wel tel. om alle. Ja, mensen nou, het te antwoord voelen. is tweeënlij. Inderdaad, in eerste instantie was het zo dat bepaalde groepen inderdaad dusdanig grote dichtheid leefden. dat landbouw de enige manier was om verder te kunnen. Anderzijds was het ook een evolutionair voordeel. Om te gaan landbouwen. Namelijk omdat die landbouwers gemiddeld genomen en meer kinderen kregen. Dus ze hebben uiteindelijk ook de verzamelaars ja. om zich heen verdrongen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Die ja. misschien maar twee, drie kinderen kregen. Dus die... de schuld lag ook bij hen zelf, zou je een beetje kunnen zeggen. Terug in ja. Nederland. Dat menu van toen dat is er niet meer bij u, ofwel? U, u probeert dat nog een beetje na te leven. Ja, precies. Je kunt ook in de 21 e eeuw nog steeds jagen verzamelen hoor. Maar niet hier in Amsterdam, neem ik aan. Ook in Amsterdam. U gaat daar op jacht naar Kavia's en. Uh, ik ga in eieren. de supermarkt op jacht supermarkt. naar wat ik herken als wat ik Oi. zou hebben gegeten in, in Afrika. Goed, wat ik we, zeg gaan, maar... we lopen door de supermarkt op jacht... naar goed voedsel. Ja. Uh, ja, wat ons gezonder maakt. Ja. Is het aanwezig in de supermarkt? Ja, zeker. Als je, leef je maar in. Bewijzen van, je hoeft niet eens 10.000 jaar terug. Maar wat je over, over, overgrootmoeder ook zou herkend hebben als voedsel... Oh. Maar nou, maar dat is uh, land, een landbouwproduct. Hè? Een landbouwproduct. Zo dus dus slecht of... zijn die landbouwproducten. <laughs> nou, niet. Precies, als je ze in beperkte mate eet. Maar natuurlijk, ik doe ook op zeg maar, gewoon het wild wat er ligt. Het onbewerkte vlees. Het niet ingeblikte groente. Het... Uh, ja, niet bevroren groenten. Dus gewoon verse producten, zijn je Verse producten, ja. ja. Ja, en dat is gevarieerd genoeg. Er en... is aan... heel veel in te variëren. Zeker in Amsterdam, in de moderne supermarkt. Die zijn zo groot. Er liggen ook heel veel exotische producten. En daar kun je ontzettend mee variëren. Of je geen dag hetzelfde te eten. En je leert de producten ook veel beter kennen. Als je zo, uh, ja, ze zo vers aanschaft. Goed, nou, meer ideeën en tips in het oerdieet. Terwijl het geen uh, dieetboek is, maar... Een lifestyle. Een lifestyleboek om uiteindelijk gezonder te worden en te blijven. Absoluut. Daar gaat het om. Bedankt uh, Remco Kuipers uh, voor uh, uw toelichting en verder bedanken we natuurlijk Elma Draaier, Peter Verhaar, Jan Jaap de Graaf en uh, Margie Fixen. Morgen zijn wij er weer en straks in kunststof Rick Stotijn, Hij is contrabassist. En nu is het tijd voor onze cabaretier Diederik Smit. Dit is 23 20 januari 2014. Dit is de dag van Diederik. In Leusden is een 54-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij genocide. De aanhouding past in het beleid van Politiekorps Leusden om genocideoverlast in de Utrechtse gemeente harder aan te pakken. Binnen 20 jaar kan de helft van het huidige werk door computers worden uitgevoerd, dat schrijft The Economist. Met name computers uit Polen, Roemenië en Bulgarije zouden veel Nederlandse banen kunnen inpikken. De televisieactie Sta op tegen slapeloosheid heeft 30.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor het Insomniafonds. De uitzending die om drie uur s'nachts begon werd door een miljoen mensen bekeken. Dit was de donderdag van Diederik, goedenavond.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 Interpolers. Glashelden. Dit is Radio 1.